De elf wilde zwanen. Er waren eens twaalf koningskinderen die heel gelukkig waren. Een van de kinderen was een meisje, prinses Elisa. En de andere elf waren prinsen. Hun vader en moeder hielden veel van hen. Maar op een dag stierf de koningin. Een jaar later trouwde de koning opnieuw. De nieuwe koningin was wel heel mooi, maar helemaal niet lief en ze had een hekel aan de kinderen. Ze verkocht al hun speelgoed en het liefst had ze de kinderen zelf weggestuurd. Maar ze liet niets aan de koning merken. Gelukkig hadden de kinderen elkaar nog. En omdat ze hun vader geen verdriet wilden doen, zeiden ze niets over hun slechte stiefmoeder. De prinsen werden knappe en vriendelijke jonge mannen. En prinses Elisa werd iedere dag mooier. De nieuwe koningin was heel jaloers. Ze kon de kinderen niet langer verdragen. Op een ochtend maakte ze de elf prinsen vroeg wakker en zei dat ze mee moesten komen naar de tuin. De koningin raakte de prinsen één voor één aan en zei toen... Verander in zwarte kraaien en vlieg weg! Maar omdat de prinsen altijd zo goed voor hun vader waren geweest, had de toverspreuk van de slechte koningin niet zoveel kracht. De elf prinsen veranderden daarom niet in zwarte kraaien, maar in prachtige wilde witte zwanen. Ga uit mijn ogen, schreeuwde de koningin woedend. Ik hoop dat de jagers jullie doodschieten. De zwanen vlogen weg. Daarna maakte de koningin Elisa wakker. Je bad is klaar. Zei ze. Toen Elisa in bad zat, goot de slechte koningin notensap in het water. En de witte huid van Elisa en haar prachtige goudblonde haren werden zo bruin als notenhout. Later op de ochtend ontdekte de koning dat zijn zoons verdwenen waren. Hij maakte zich heel ongerust. De slechte koningin zei... Ik heb een zigeunermeisje in het paleis zien lopen. Die weet er vast wel meer van. Ik zou haar onmiddellijk het land uitsturen. Toen de koning in een gang van het paleis... een meisje met een bruin gezicht en bruine haren zag rondlopen... riep hij, ga mijn paleis uit en verdwijn uit mijn land. Ik wil je nooit meer zien. De koning had zijn eigen dochter niet herkend. Elisa vluchtte huilend het paleis uit. Buiten de paleispoort droogde ze haar tranen. Ik moet mijn broers gaan zoeken, zei ze, maar waar kan ik ze vinden? Elisa zwierf dagenlang door het land. Ze vroeg aan iedereen die ze tegenkwam of ze misschien elf prinsen hadden gezien. Op een dag kwam ze bij het strand. Ze waste in de golven de bruine kleur van haar huid en uit haar haren. Toen ze haar haren in de zon liet drogen, hoorde ze boven zich het klapwieken van vleugels. Er vlogen elf wilde witte zwanen boven het strand. Elisa verborg zich achter een zandheuvel en keek hoe de mooie vogels op het strand landden. Tot haar verbazing zag ze dat elke zwaan een klein gouden kroontje droeg. Even later ging de zon onder. En toen veranderde de zwanen in knappe jonge mannen. Het waren de elf prinsen. Elisa holde naar hen toe, ze omhelste haar broers. Elisa, riepen haar broers, wat zijn we blij dat je hier bent. We dachten dat de slechte koningin je had laten opsluiten. Elisa omhelste haar broers nog eens en zei, kom, we gaan naar huis. De prinsen keken haar verdrietig aan. We kunnen niet naar huis, Elisa, zeiden ze. Als de zon ondergaat, worden we prinsen. Maar elke ochtend veranderen we weer in zwanen. De jagers proberen ons dan dood te schieten. Elke ochtend vroeg vliegen we naar een land aan de andere kant van de zee. S'avonds komen we hierheen, naar ons eigen land, om jou te zoeken. Dan moeten jullie me meenemen, zei Elisa. Ik wil hier niet alleen blijven. De volgende ochtend veranderden de prinsen weer in zwanen. Ze zetten Elisa op een oud vissersnet dat ze op het strand hadden gevonden. Met hun snavels pakten ze het net op en vlogen weg over zee. Omdat ze Elisa met zich meedroegen kwamen ze maar langzaam vooruit. En toen de zon begon onder te gaan waren ze nog niet aan de overkant aangekomen. Onder zich zagen ze een kleine rots in de zee. De zwanen doken naar beneden en op hetzelfde ogenblik dat ze op de rots landen, veranderden ze weer in prinsen. De hele nacht hielden Elisa en haar broers zich stevig aan elkaar vast. De volgende dag vlogen de zwanen met Elisa naar het vreemde land en legden haar op het strand. Elisa streek bedroefd over hun hoofden en hun lange sierlijke halzen. De zwanen gingen elke dag op zoek naar voedsel. Soms kwamen ze bevend van angst terug op het strand. Vandaag heeft de prins van dit land me bijna doodgeschoten, zei de jongste prins op een avond. Toen Elisa dat hoorde, begon ze te huilen. Ze wilde dat ze een manier wist om haar broers te helpen. Op een dag maakte Elisa een wandeling. Ze zag bij een kerkhof een oude vrouw. En ze besloot haar om raad te vragen. Kunt u mij helpen? vroeg ze toen ze de vrouw over haar betoverde broers had verteld. De oude vrouw glimlachte. Er is één manier om je broers te helpen, zei ze. Maar daarvoor moet je heel dapper zijn. Ik wil alles voor hen doen, zei Elisa. Luister dan goed naar me, zei de oude vrouw. Je moet met je blote handen brandnetels op het kerkhof gaan plukken. Daarna moet je die met je blote voeten fijnstampen. En van de draden die dan overblijven, moet je elf hemden met lange mouwen weven. Pas als alle elf hemden klaar zijn, mag je ze aan je broers geven. Dan zullen ze voorgoed in prinsen veranderen. Maar het belangrijkste is dat je van het ogenblik af... dat je de eerste brandnetel plukt totdat het laatste hemd klaar is... geen woord mag spreken, anders zullen je broers sterven. Elisa haaste zich naar het kerkhof. Ze trok met haar blote handen brandnetels uit de grond... Haar handen waren al gauw met pijnlijke blaren bedekt, maar Elisa voelde ze niet. Ze bracht de brandnetels naar het strand en stampte ze met haar blote voeten tot er draden overbleven. Toen haar broers die avond terugkwamen, was Elisa al met het eerste hemd bezig. Haar broers begrepen wat hun zusje aan het doen was. Tranen van dankbaarheid druppelden uit hun ogen op de blaren die Elisa op haar handen en voeten had. Elke dag plukte Elisa brandnetels. Ze stampte ze tot draden en weefde er hemden van. Op de dag dat het elfde hemd bijna klaar was... zag de prins van het land haar brandnetels plukken. ''Wie ben jij?'' vroeg hij. Maar Elisa gaf geen antwoord, want ze mocht immers niets zeggen. ''Je moet met me meegaan naar mijn paleis,'' zei de prins. ''Dan zal ik de dokter laten komen om de blaren op je handen te verzorgen.'' Maar Elisa mocht niet antwoorden. Ze liep met haar armen vol brandnetels naar het strand. De prins liep achter haar aan. Omdat Elisa nog steeds geen antwoord gaf op de vragen van de prins, werd hij ongeduldig. Hij zei, of je nu wel of niet kunt praten, ik neem je mee. Elisa kon nog net de tien hemden en het elfde hemd dat bijna klaar was oppakken voordat de prins haar op zijn paard tilde. Hij bracht Elisa naar zijn paleis en sloot haar op in een kamer. Daarna ging hij de dokter halen. Ze kan niet praten en haar handen en voeten zitten vol blaren, zei de prins. Denkt u dat u haar kunt genezen? Misschien, zei de dokter. Brengt u mij maar naar haar toe. Maar net toen de prins en de dokter de kamer binnenkwamen, was Elisa door het raam naar buiten geklommen. Ze holde naar het kerkhof. De prins en de dokter gingen haar achterna. Ze is een heks, zei de dokter. Ze heeft die brandnetels nodig voor haar toverdrankjes. De dokter liet Elisa opsluiten in de gevangenis. De prins zei tegen haar... Ze zullen je levend verbranden als je niet vertelt waarom je brandnetels op het kerkhof hebt geplukt. Elisa keek hem bedroefd aan, maar ze zei niets... Gelukkig hadden de soldaten die haar naar de gevangenis brachten de tien hemden en de brandnetels niet van haar afgenomen. Snachts werkte ze aan het elfde hemd. Toen de zon opkwam, kwamen de soldaten haar halen. Ze tilden haar op een kar, maar Elisa bleef doorwerken. En zelfs toen de soldaten haar van de kar tilden, werkte ze door. En op het ogenblik dat Elisa vastgebonden werd, was het laatste hemd klaar. Een van de soldaten keek omhoog. Hij hoorde het klapwieken van vleugels. Het waren elf witte zwanen, die naar beneden doken en rond de brandstapel gingen staan. Elisa gooide over elk van de zwanen een hemd dat ze van de draden van de brandnetels had gemaakt. Zodra de hemden in aanraking kwamen met de zachte witte zwanenveren, veranderden de zwanen in prinsen. De mensen keken verbaasd toe. Toen kon Elisa eindelijk vertellen dat ze niet had mogen praten om haar broers te kunnen redden. De prins van het land pakte de hand van Elisa en vroeg Wil je met me trouwen? Ik vind je een heel dapper meisje. Elisa zei zachtjes.